Van 9 uur. De Rabobank werkt alsnog mee aan de compensatieregeling voor mkb-bedrijven met rentederivaten. Daarvoor zit de bank een half miljard euro opzij. Dinsdag werd de regeling gepresenteerd. Voorstellen maken het voor klanten makkelijker om compensatie te krijgen. ING, ABN Amro, SNS en Van Landschot lieten direct al weten akkoord te gaan. De Rabobank zei toen wat meer bedenktijd nodig te hebben. Van alle banken heeft Rabo de meeste derivaten verkocht. Rentederivaten zijn bedoeld om ondernemers te beschermen tegen de stijging van de rente, maar de afgelopen jaren ging de rente juist omlaag, waardoor ondernemers met hoge kosten zaten. Zes gevangenen die vastzitten op de terreurafdeling van de gevangenis in Vught, klagen in een manifest over het strenge regime. Volgens advocaat Seberechts vinden ze dat ze te veel gevisiteerd worden. Als ze bijvoorbeeld de gevangenis moeten verlaten om naar de rechtbank te gaan, moeten ze twee keer hun kleren uittrekken voor een controle. Daarnaast hangen er overal camera's met microfoons. Volgens Seberechts wordt er met de gevangenisdirectie gesproken over het regime. De FNV klaagt het bedrijf achter de Dupont-fabriek in Dordrecht aan. De vakbond begint namens tientallen zieke werknemers een zaak tegen het bedrijf. Veel van die mensen hebben gezondheidsklachten die volgens de FNV mogelijk zijn veroorzaakt door het werken met de stof C8. Die stof werd jarenlang gebruikt bij het maken van teflon, dat onder meer in de anti-aanbaklaag van pannen zit. Uit onderzoek blijkt dat de chemische stof ziektes kan veroorzaken. In Brabant blijven verschillende noodopvanglocaties leeg omdat er minder asielzoekers zijn. Onder meer de noodopvang in een oud ziekenhuis in Veghel wordt niet gebruikt. Vandaag zouden de eerste asielzoekers daar aankomen, maar dat gaat niet door. Volgens het COA lijken de afspraken in Europa over vluchtelingen te werken en komen er daardoor minder mensen naar Nederland. Het weer, eerst flinke zonnige periode, maar vanuit het westen raakt het bewolkt, blijft droog bij 20 tot 23 graden. Later vanavond en vannacht trekt een storing met wat regen over het noorden. Morgen wisselen bewolkt met wat regen, maar later op de dag ook af en toe zon. In het weekend wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Show. D.F.M. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam, twee kilometer bij Hilversum Noord. Tussen Naarden en Knopend-Weidenberg zes kilometer file. Tussen Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Klopend Hoek en Knopend Bad 5 vijf kilometer. A8 Zaandam Amsterdam tussen Westzaan en Oostzaan. Zeven kilometer file. Zeventien kilometer file op de A9 Alkmaar richting Diemen. Tussen Afrit Haarlem-Zuid en Afrit AMC. Op de A20 Hoek van Holland Gouda vier kilometer. Tussen Knopend de Brechseplein en Nieuwekerk aan de IJssel door een kapotte de vrachtauto. 10 minuten vertraging daar. Op de A27 Almere-Gorkum een half uur vertraging tussen Hilversum en Knoopert Lunette 13 kilometer file. A28 Utrecht-Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en Soesterberg 7 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Het is de tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. Welkom weer. Wij zitten nog steeds in de Tolweg en niet in Hoogland... omdat daar uh, de zender een beetje kapot is. En dat gaat dan al een aantal weken duren, geloof Echt ik. Echt waar, Ben? Dus uh, uh, mocht je in de komende tijd naar ons willen kijken... en meeluisteren of misschien wat mee willen vertellen... kom dan naar de Tolweg en uh, ja, de koffie staat klaar. En de tweede uur gaan wij uh, praten uh, met de OPZ. Joop Berendsen en Egipochtse zijn inmiddels aangeschoven. Welkom. Dank wel. Dan gaan wij... Uh, Praten met de nieuwe inwoners. Ja, Fadi Maloet en, uh, en zijn maatje Erik Bullen die zijn ook al aanwezig. Mm. Dus die uh, gaan wij straks horen. En uh, uiteindelijk uh, eindigen wij met Connie Lodewijk... die uh, het stokje over gaat geven aan Lisa Havelaar. En ik uh, ben, ben zeer benieuwd hoe langs het volhoudt. Maar goed, ja, ja. Um, eerst <lacht> gaan wij naar de OPZ. Joop ja, Biss moet er ook om lachen. Um, er staat een levensgrote advertentie in, uh, in de krant... Over uh, met de kop OPZ, geachte oudere inwoners van Zandvoort. En daar wordt een dringende oproep gedaan om voor het plan de Biagie te kiezen. En dat is uh, een van de drie plannen voor uh, het Waardorpplein. Uh, ik citeer: Als oprichter van de oudere partij, met in gedachte onze uitgangspunten, doe ik een dringend beroep op u. En daaronder staat de heer Bob de Vries. Is dit een advertentie van de OPZ of is dit een advertentie van de heer Bob de Vries? Meneer uh, dit is uh, geen advertentie van, uh, van OPZ. Uh, dat is ook geen, uh, geen standpunt wat wij als fractie uh, op dit moment hebben. Uh, maar misschien is het goed om even daar wat uh, bij toe te lichten. Uh, meneer De Vries is al langere tijd uh, ziek. En uh, in die zin uh, niet meer direct betrokken bij het raadswerk. En in dat oogpunt, of dat oogpunt heeft hij wellicht gemist dat wij met elkaar hebben afgesproken als betrokkenen. En dat geldt zowel voor zeg maar, de collegeleden, raadsleden, maar ook met de architecten. Dat wij ons niet zouden uiten zeg maar, en commentaar geven over de plannen. Zolang het participatietraject loopt. Nou, dat is weer de... met, uh, met de participatie. Uh, ja. U bent uh, de vervanger voor de heer de Vries in de raad. Ja. Zou het dan niet logisch zijn dat de heer de Vries op de hoogte is van, uh, van alle afspraken? Nou meneer, dat, ik ga ervan uit dat zeg maar, alle eh, de informatie die uitgereikt wordt... aan de raadsleden dat meneer de Vries die ook nog steeds heeft. Dus als dat oog, uit dat oogpunt zou hij dat moeten weten. Maar ik weet ook dat hij langere tijd in Spanje is geweest. En wellicht dat hij daardoor die informatie gemist heeft. Ja, Het is dan... natuurlijk uitermate treurig dat, dat, dat, dat dit uh, gebeurd is. Hij heeft ons uh, heel nadrukkelijk verklaard dat, uh, dat dit op persoonlijke titel is gebeurd. En dat als gevolg van een misverstand met de Zandvoerse krant het logo en uh, zeg maar de kleurstelling van, uh, van OPZ uh, erbij gekomen zijn. Daarbij nog, vind ik in ieder geval... maar ik denk ook wel dat dat als standpunt is... wat gedeeld wordt door de fractie... is dat het niet handig is om zeg maar, um, op deze manier... in ieder geval je mening kenbaar te maken in de krant. Dat is niet goed voor meneer De Vries zelf. Dat is niet goed voor OPZ. Maar ik denk dat het ook zeker niet goed is voor de bejaars. Nee, uh, uh, meneer Biagi heeft al hopelijk afstand genomen van deze advertentie. Um... Dat hebben wij overigens ook gedaan. Hoor. Er is van ons uit een, een brief uitgegaan. Zowel naar de raadsleden als naar het college. Als ook naar de, naar de drie um, uh, architectiebureaus. <tiek> waarin wij als fractie hebben verklaard van uh, dit is zeker niet ons standpunt. Wij zijn nog volop... Aan het uh, informatie aan het vergaren um, over, het, uh, over de verschillende plannen, alle invalshoeken. Um, dus wij hebben op dit moment helemaal nog geen, geen mening wat dat betreft uh, van welk plan ons, uh, onze voorkeur heeft. Wij wachten in principe rustig af van waar het college mee komt, uh, die is nu bezig volop met het participatietraject, zoals u allemaal weet. Um, iedere burger die in, of inwoner van Zandvoort die kan zijn mening uh, kenbaar maken. En uh, afhankelijk van zeg maar, de voorstellen van waar het college mee komt... gaan wij kijken wat we daar verder uh, mee kunnen... en uh, wat wij als informatie nog verder willen hebben. En dat kan nog heel veel zijn, denk ik. Nu zou het uh, kunnen als gevolg van deze advertentie... dat een heleboel van uh, inwonersverstands hier toch op gaan reageren... en zeggen van nou, ik ga toch maar voor de meneer de Biage kiezen. Is dat schadelijk voor, uh, voor het participatietraject? Het kan schadelijk zijn voor het participatietraject. Alleen ik deel uw mening wat dat betreft niet. Want ik denk dat de inwoners uitstekend in staat zijn... om zelf een keuze te maken. Op grond van de informatie die ze hebben kunnen krijgen... en nog steeds kunnen krijgen. Er staat een uitgebreid mm -hmm. stuk op de website van de gemeente Zandvoort. Er zijn allerlei zeg maar, voorlichtingsbijeenkomsten. Drie voorlichtingsbijeenkomsten geweest. Waarna ik heb toch een... een een ruim aantal uh, inwoners van Zandvoort geweest zijn. en die daarna gekeken hebben. en uh, die zich ook uitgebreid hebben. voor lichten over. Uh, allerlei zaken die daarmee. Uh, mee spelen. Ja. Um, maar ik wil eigenlijk hier niet zo lang bij stil blijven staan. want ik denk dat het niet zoveel zin heeft. Ik nou, denk dat, ik, het, uh, ik, dat het goed is om. Uh, kijk, we hebben natuurlijk. Uh, het, laatste half, of het eerste halfjaar van 2016 hebben we net afgerond. Ik denk dat we moeten kijken naar de positieve zaken die we in de gemeente ja. hebben. Uh, we hebben de jaarrekening 2016 hebben we net uh, afgesloten met een heel positief resultaat. Ik denk dat dat iets is wat, uh, wat heel erg belangrijk is. Uh, we hebben net uh, in, uh, in hele goede harmonie, vind ik zelf, uh, tijdens de vergadering ook met de oppositie, hebben we de voorjaarsnota 2016 hebben we behandeld. Er zijn een aantal moties en amendementen in goed overleg zijn die aangenomen of, uh, of voorlopig hangen die nog even boven de tafel. Dus we zijn wat dat betreft uh, op een hele goede Als weg bezig. Dus laten uh, we dat uh, niet, niet al veel te veel <laughs> verstoren. Ik wil dat ook niet al te veel verstoren, want... Uh, ik wil er toch wel even op terugkomen, want uh, het gaat natuurlijk ook een beetje over de partij. En uh, meneer De Vries heeft dit nu gedaan. En uh, u heeft een brief geschreven naar uh, alle fractievoorzitters. Maar hoe gaat u dit verder in stand voor de Er Komt er volgende week een advertentie uh, van het OPZ... om dit duidelijk te maken dat er een misverstand is... Nou, wordt daar verder geen, uh, geen actie op gedaan? Wij zijn nog in, in overleg met elkaar van, uh, van hoe we dit een vervolg gaan geven. We hebben zeg maar in eerste instantie die direct betrokkenen hebben we geïnformeerd. Uh, de fractievoorzitter? Nee, dat zijn niet alleen naar de fractievoorzitter, maar dat is naar het hele college gaan en naar alle ja. raadsleden en buitengewone raadsleden. Uh, en naar de drie architecten hebben we uh, duidelijk uh, te kennen gegeven van, uh, dat wij afstand nemen als fractie van de, van de mededeling van meneer De Vries... Mm. en dat wij het uitermate betreuren dat hiermee zeg maar, het participatietraject eh, doorbroken is. Eh, wij gaan nog in overleg eh, met elkaar en ook met meneer De Vries... over eh, van, eh, hoe we dit verder aan gaan pakken. En ik denk zelf in eerste instantie dat, eh, dat het aan nou meneer De Vries is om uh, zijn excuses aan de inwoners van Zandvoort aan te bieden... om te zeggen van, uh, hier zijn een aantal dingen fout gegaan... en dat had ik zo niet moeten doen. Ja, en ik dat hoop zou, dat hij daar inmiddels achter is. Dat zou, dat, denk ik ook wel, <lacht> ja. dat zou een hele duidelijke zijn. Want lauwelwezen ja. uh, uh, laat wel wezen, de gemiddelde Zandvoort die dit leest... denkt, oh, pichet, mooi, en dat, dat moet ik doen. Ja. Dat is heel simpel. Uh, ja, denk, we nogmaals, gaan... ik denk niet dat een, de gemiddelde antwoord het van dit moet ik doen. Want nogmaals, ik denk nou, dat dit de gemiddelde, gemiddelde antwoord <laughs> uitstekend in staat is om zelfs een afweging te maken. Dus ja. nou heb ik, daar heb ik alle vertrouwen in. Ik ook, uh, maar u weet net zo goed als ik dat als hier OPZ boven staat, dat men dat denkt. Ja, toch? Dat zou kunnen. Ja, ja. Uh, het is natuurlijk wel het, het zoveelste incident uh, van de OPZ. Hè. Er wordt een wethouder wordt weggestuurd die eigenlijk de aanzet is van het uh, Wadertorenplein. U bent zelf een keer opgestapt. De wethouder die van nu ligt onder vuur. Uh, de fractievoorzitter is uh, bij uh, het statushouders uh, uh, te sprake gekomen. Uh, raakt Zandvoort dan niet een beetje het vertrouwen kwijt in de OPZ? Nou, of, of. Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Dat zou u niet aan mij moeten vragen... maar dat zou u aan de antwoorders moeten vragen. Ik denk het niet. Ik, ik neem uh, aan kijk, dat u dat zijn... gaat voelen als u in het dorp loopt. Nou, kijk, er zijn natuurlijk altijd... Er worden er opmerkingen gemaakt. Um, kijk, wat dat betreft is, uh, denk ik, uh, politiek is een, een, een raar vak. Je doet het niet gauw goed. Er zijn altijd wel mensen... Die, uh, die commentaar hebben, hè? Dat heeft net zo goed als bij, uh, dat zie je natuurlijk ook bij het Waterlooplein wel. Ik, of, eh, uh, Watertoorplein. Ik zeg Waterlooplein. Nou, het zal toch Watertoren... geen nee. <laughs> <laughs> nou, ik is dan dan ook Nou, dat in. hoop ik in ieder geval niet. <laughs> ja. uh, maar, uh, er zijn ook mensen die zeggen van, uh, wij vinden het allemaal niks. Ja, uh, maar dan kom je natuurlijk niet verder. Uh, het is zo dat, uh, dat, uh, gaat uh, even om. Er zijn een aantal ja. dingen gebeurd die, bij uh, de OPZ die beter niet hadden kunnen gebeuren. Uh, een aantal zaken. Zoals de hele discussie natuurlijk rond wethouden... dat hebben wij ook niet in de hand. Daar kunnen we wat dat betreft als zodanig ook, ook ja. heel erg weinig, weinig aan doen. Daarnaast van mijn eigen opstap heb ik gezegd van... Eh, en daar moet u niet zo al te veel achterzoeken, denk ik... want ik heb gezegd van ik voel me niet gelukkig in de rol als buitengewoon raadslid... omdat zeg maar, je mag wel deelnemen aan de commissievergaderingen... maar op het moment suprem dat je in de, in de raad zeg maar, de discussie hebt... dan kun je niet, eh, niet meedoen. Nou, dat is niet iets wat mij op het lijf geschreven is... Dus wat dat betreft uh, denk ik van, uh, dat moet ik gewoon niet doen... want dan zit ik mezelf in de weg. En, dus en, daar moet u niet al te veel achter zoeken... en dat heeft he, zeker helemaal niks met open zitten. Maar. Nou, ik, uh, ik heb dat toen ook gelezen dat u om die reden uh, bent weggegaan. het is een volkomen legitieme reden. Ja. En dan kom ik even bij de voorzitter. Want uh, u uh, heeft toen ingestemd dat uh, meneer Berenzen wegging... Hè, om een legitieme reden, en nu zit hij terug. Bevalt dat? Ja, ik ga niet zeggen wat hij bij zit. <laughs> Wat het bevalt, maar ik zal naar buiten toe. Maar ook binnen uiteraard. We zijn zeer tevreden tot nu toe. Met is, is meneer Beers een versteviging van uw fractie? Ja. Zeker. Op, op welk terrein is hij uh, nou, specifiek... Ja, het, ten eerste kan hij financiële cijfers goed lezen. Ten tweede kan hij ook aardig in het openbaar praten. Dus we zijn er erg blij mee. En is ook gelukkig weer een wat jonger bloed in de Engelse in club. Hij is de jongste naast het nu. Ik zou hem Maar het weer is zo oud. Nou, dat ga ik niet zeggen hier. Ja. Ik vind hem wel heel leuk. Ja. Uh, nu u uh, van bijzonder raad dit uh, bezig bent in de raad, uh, is daar een heel groot verschil? Want je mag nu wel meepraten. Uh, be bevalt dat beter? Uh, bevalt mij in ieder geval ja? veel beter. Het is uh, natuurlijk. Uh, maar zijn er wel knelpunten waar u nu wel wat over te vertellen hebt? Nou, in principe praat ik over alles mee. Ja. Ja. <laughs> dus, dat is, uh, dus dat is heel erg makkelijk. Uh, we hebben, ik denk, een goed overleg in ieder geval binnen de fractie. En we stemmen de zaken goed met elkaar af. Uh, we kijken, we wisselen argumenten uit. En op basis van die argumentenuitwisseling komen we tot een bepaald standpunt in de fractie. Mm -hmm. Nou, dat is uh, denk ik een goede zaak. Mm -hmm. En uh, in die zin, er zijn geen... Ik heb voorbehouden gemaakt dat er zaken zijn waar ik me niet mee wil bemoeien. Nee. Dus dat doe ik dan ook. <lacht> nee. ook <lacht> dus, Het is uh, reces. Ja? En uh, precies na uh, de ingang van de reces gebeurt dit toevallig. Uh, denkt u dat er nog over nagesproken wordt in de raad? Uh, nou. Of, dat, of, of vat men dit echt op, op als een interne aangelegenheid? Ik ga ervan uit dat, uh, dat de andere partijen dit beschouwen als gewoon een pure in, interne aangelegenheid van OPZ. Uh, ik weet niet of er, uh, of er teruggekomen op, de, op in de Raad. Uh, dat zou je de andere partijen moeten vragen, maar dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Nee. Uh, natuurlijk, kort na, de, na het zomerreces hebben we uh, het, hele, het hele gebeuren rond het watertoerplein, waar, uh, waar een beslissing genomen moet worden. Nou, ik denk dat het ook verstandig is dat we die beslissing snel nemen. Zoals u uh, wellicht weet staat in het verkiezingsprogramma van, van OPZ. Uh, het hele gebeuren van het Watertorenplein. Nou, ik woon nu zelfs uh, 30 jaar of ruim, 30 jaar in Zandvoort. En er wordt ook al 30 jaar gesproken over... wat gaan we nu eindelijk eens een keer doen met het Watertorenplein. Iedereen vindt de Watertoren een landmark van Zandvoort. Maar zoals hij er nu bij staat, is het nu natuurlijk een uh, absolute droevenis. Dus hm. dat daar wat aan gebeurt, ik denk dat dat hoog, hoog nodig tijd wordt. Dat denk ik Onze ook, maar... toenmalige wethouder, Hanco Cohen die heeft daar de eerste aanzet aan gegeven. Nou, Elisabeth Zallek is daar volop uh, verder mee bezig. En ik hoop... Ik denk in belang van alle partijen dat er snel een oplossing komt. En ja. dat moet ook, want nu is de rente lekker laag. Dus als we nu snel gaan bouwen, dan kunnen de mensen ook lekker goed kopen. Kunnen ze en een huis kopen. Ja, nou ja, er zijn uh, drie plannen bekend. En er zitten drie verschillende uh, prijsschakeringen aan. En die lopen van uh, starterswoningen tot dure appartementen. Dus die invulling die zal nog gegeven moeten worden. Maar waar ik het om vroeg, uh, is dat misschien andere partijen vinden dat de participatie uh, verstoord is. Nou ja, dat zou je aan de andere partijen moeten ja. vragen. Dat, uh, daar kan ik uh, geen oordeel over geven. Uh, ik denk dat dat uh, op zichzelf wel, uh, wel meevalt. Natuurlijk, uh, ja, dit is een rimpeling in, uh, in het gebeuren... Uh, die beter niet had kunnen plaatsvinden. Nou, ik denk dat daar alle partijen het wel over eens zijn. In ieder geval uh, uh, bloeit er wat op op het uh, uh, Waardetorenplein wat nog steeds geen Waardetorenplein heet, maar uh, Westparkstraat. Dus misschien moeten we dat meenemen in, uh, in de besluitvorming. Laten we een andere naam op plakken. Um, het recessie is geweest. Het, of is nu lopende. Um, hoe is de sfeer inderdaad afgelopen uh, paar maanden? Want er is natuurlijk uh, ook door ons een aantal opmerkingen over gemaakt. Um, we zien de partijen ruzie maken. We zien jonglui uh, tegen elkaar uitvechten. Uh, hoe is het nu? Afgelopen vergaderingen? Nou, ik vond, kijk, er zijn natuurlijk altijd eh, vinden de discussies plaats. Er zijn eh, verschillende partijen met verschillende ideeën... en verschillende denkbeelden die, eh, die hun ideeën naar voren brengen. De ene keer gaat dat wat soepeler dan de andere ja. keer. Eh, ik denk zelf, tenminste, ik moet eerlijk zeggen... als ik kijk naar de laatste raadsvergadering... dan vond ik eh, dat wij op een uitstekende manier hebben samengewerkt. Eh, nogmaals, eh, met en met de behandeling van, eh, van belangrijke stukken... als zeg maar, de jaarrekening 2015 als ook met de voorjaarsnota, uh, is, dat is allemaal in goede harmonie ge gedaan. Uh, we hebben ook uh, zeg maar, uh, tijdens wat schorsingen gesproken over amendementen en moties en uh, waarbij over en weer gewoon het een kwestie van, op een positieve manier een kwestie van geven en nemen was. En ik denk dat het heel positief was. Dus ik denk dat, het heel positief, dat we het heel positief hebben afgesloten. En uh, misschien mag ik dan ook wel verklappen dat we woensdagavond een bal hadden... en die was ook heel erg gezellig. Ja, dat, ja, uh, dat, dat ik kan dat ik me wel weer voorstellen. <laughs> um, ja, dat is het tot nu toe. De advertentie is de advertentie. En we gaan zien wat, uh, of meneer De Vries daarop gaat reageren. Openlijk of, of in klein. Uh, dank voor uw komst. Graag gedaan. En, uh, na het recess en in de tweede helft van 2016... Uh, spreken we elkaar zeker nog een keer. Tot Heel goed. Dank u wel. Dank u wel. smile Politieke uh, uh, uitleg over de advertentie in de uh, Zwanserse Krant. die. Uh, duidelijk is op uh, de persoon. Moeten we toch even vragen of de heer daar wat rustiger doen. zodat wij met het volgende interview kunnen uh, gaan doen. Aan tafel uh, zit uh, Fahid, zeg ik goed? Fahid. Fadi. Fadi. Fadi. Fadi. En Erik. Ja. Welkom. Uh, Fahid is een uh, statushouder die uh, in Spalier woont. En uh, we gaan zo verder in dit interview in het Engels doen. Ja, ja. En mocht uh, Fadi er niet helemaal uitkomen, dan pakt Erik dat op. Dus misschien dat het een beetje verwarrend is, maar wij proberen wel uh, te vertellen wie uh, hij praat. Ja. So I explained to uh, the, the listeners that uh, we let you tell you the story. And if you're a little bit problem with your English, Erik will uh, go further on. Okay. So welcome. <laughs> Thank you. Uh, first <laughs> of all, uh, you're coming from uh, Syrië. Yeah. Uh, we all know, and we all saw the uh, the pictures and the movies. So it was very dangerous. Uh, in which moment you choose to uh, go out there? The first time we was live in Aleppo, uh, the first year in the war, when Aleppo get dangerous, the ISIS come to our street. The, my father say we should to go to another city, to Tartus. And then we live to Tartus, and we say it's a little bit dangerous, too, because, and I and my brother in the age for army, mm -hmm. and the government will take it to army if, if, if because he finished his university, and my father say we should to go to good country, to another country, to peace country, to safe country. So we should, we, we choose Netherlands. Okay. Yeah, then my father come to here first, from so Syria to Lebanon and from Lebanon to Turkish. From Turkish to Greece, here it was difficult a little bit because he go on the small ship mm -hmm. in the first time, he cannot, and he come back to go, to trying on aeroplane, and he can't, he tried third time on... So your father was first? Yeah, my father was first. Here. And then he was in, in Holland? Yeah, my brother was my with my, my brother was with with my father, but he come back because he can't okay. come from Greece to here. And then the uh, the three of you came there. The three of you, your brother, your father, and, and you, and my mother also, and your mother. Yeah. So the whole family is in uh, in Zandvoort now. Yeah. And yeah. you feel safe in Zandvoort? Yeah, it's yeah. it's very good. It's nice people and. So Are you what? going to school? to school now? Yeah, I'm. I'm I go to. Here in And To language school in Haarlem. Haarlem. Oh, Haarlem? Okay. Yeah. Language? Yeah. The, the Dutch language? Yeah. Okay. And um, what did you do in. in uh, what kind of school did you have in uh, Aleppo, in Syria? It's normal. High school? Yeah. Well, it, it's a normal school. You, here you have VVO and Haarlem. Yeah. And, the, and the best thing is VVO, yeah? Okay. Yeah, yeah and I, uh, we are in Aleppo, in Syria, from 14 years to 17, you should to go to okay. Favre, like, like something like, like Favel. Yeah, Yeah, and I should to be the extra one. Okay. The difficult one. Yeah, okay. Yeah, that's How? what I was studying. I was in the last year, but I didn't uh, go to the exam. finish. Because I'm here. Yeah. yeah. So now you have to uh, go to school again. Uh, is there... Can you compare the the Dutch schools with the Syrian schools? So how are you getting in? Maybe I can ask Eric to uh, to tell that in Dutch. Okay. Because uh, there are different levels in Holland. Eric, uh, schakelt hij in in een in een in een school? Um, nou, hij zit natuurlijk nu nog steeds in een taalklas. dus dat is. Uh, eerst moet hij echt goed Nederlands leren yeah. en dan gaat hij uh, naar een goede school. Maar de niveaus zijn wel vergelijkbaar, heeft hij mij verteld. Oké. Okay. So Fadi, you go to um, the language school. Yeah. And how is it? <laughs> but what what do you do? Do you uh, first go from uh, the Syrian language to English, or do you go to Syrian no, no. Dutch? No Syrian, Dutch. Syrian uh, Dutch. I learn English from Syria. Okay. Yeah. But yeah, you, directly. You learned already English. You can yeah. English school. In, in school, mm -hmm. right, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. And, and Dutch is very difficult. No, it, it's near from English a little bit. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> it's easy, easy, easy. <laughs> Um, uh, your brother is here. Your father is here, and they are waiting for a home in Sandfort. Yeah, we, we take it the home in in, in flaminga Flami, flaming <laughs> flaming. Flamingstraat. <Strat>. Oh, <laughs> <Yeah>, flamingstraat. <laughs> flaming <Strat>. Flamingstraat. <laughs> yes. Yeah, it's flat, not home. Or uh, yeah. oh, that's nice. So, and uh, when did you uh, went to the uh, the flamingstraat? I don't know yet. We should to to write. Okay. Yeah. So then you are one of the first families who is cutting out the spalier, I think. Yeah. yeah, yeah, We are we are the first. We our and uh, one another family. Okay. Yeah. That's good. Uh, uh, good view for the future. Of course. Yeah. And um, what what is your father doing? Is he is he trying to get some work or does he already have some work? Uh, and your brother? Uh, my brother trying to to find a job. Job. Mm -hmm. Yeah. And now the. The one um, important thing We should do Speak Dutch Oh, <laughs> So we learn Dutch now I I, I was So oh, from now on The interview is going In we Dutch He's <laughs> in Dutch Yeah Yeah, <laughs> yeah. <laughs> but, but I go to the work Every Friday uh, Yesterday uh, It's the first day And Next Friday And And what do like, you do? Um, clean the dishes The dishes. Where? In Zin Cafe zine well, like, zine. Brasserie Zin dat is in. Dat oh, is oh, no, nice. in het centrum of de uh, yeah. town. Dus je ziet alle all Ja, dat is goed. En je leert a quick Dutch in een café of in een restaurant, I think. Ja, yeah, yeah. <laughs> yeah, maar het speelt ook wel mee. Um, hij, heeft nu aardig, hij begint nu aardig wat vrienden te krijgen in Zandvoort. En het speelt natuurlijk wel mee als je vrienden hebt. Yeah. Want dan gaat het taal leren een stuk sneller. Omdat je natuurlijk veel meer aan het praten bent, je yeah. bent veel meer bezig. Kom ik even op, uh, op, op jouw taak, uh, Erik? Jij bent zijn maatje. He is your friend in, in, yeah, yeah. Uh, in Holland. En hij is uh, guiding you. Um, hoe ontstaat dat? Ik, um, Floortje die kwam naar mij toe van Pluspunt. Floortje is de jongere werkster uh, van ja. Pluspunt. Ja. En ik uh, stond al een tijdje als open vrijwilliger. En toen zei ze: uh, Zou jij misschien uh, gekoppeld willen worden aan een maatje van uh, een vluchtelingen gezien? En toen heb ik gezegd: Nou, dat lijkt me leuk, dat is weer eens dus iets nieuws. En toen werd de afspraak gemaakt. En uh, toen, eerst, eerst heb ik hem het dorp laten zien. En op een gegeven moment ga je steeds meer met elkaar praten. Je mm -hmm. Steeds meer met elkaar bespreken. In en... Dutch of in Engels? Uh, Engels. <laughs> in Engels, oké. Okay. En dat, dat vrienden worden, dat gaat er eigenlijk vanzelf ja. aan toe komen. Gewoon. Ja. Dat is. Uh, dat hij met mij mee is gegaan naar mijn school om zijn verhaal te vertellen, dat, dat, dat schoot ook in één keer op. Ja. Want toen maar jij die... stond de Gettenbach, hè? Ja. ja. Uh, en toen. Mijn vrienden die kwamen ook meteen naar hem toe. Dat klikt ook meteen heel snel. Dus hij krijgt steeds meer en steeds sneller vrienden in zijn antwoord. So, um, you're one of the younger uh, guys in the Spalier, I think? ja. Yeah, ja. Yeah, yeah. yeah. yeah. And do they need uh, more maatjes, friends? Uh, yeah. For the people who are living there? Yeah, the, the friends is good. <laughs> yeah. uh, like, more friends for... Uh, for the Spalier for the people who are yeah, living there now? Ja, yeah, maar we zijn niet in dezelfde tijd. Ook al de mensen willen een vriend hebben. Oké. Ja. Ik vraag dit omdat Hella van Pluspunt, uh, uh, asked us alsjeblieft vraag of er nog mensen zijn die dat willen doen. Vrienden worden van. Uh, weet je er wat meer van, Erik? Uh, ja, maar het probleem daarmee ook is, is dat um, je bijvoorbeeld iemand... van mijn leeftijdscategorie niet kan koppelen aan een volwassene. Het, kan, het zou nee, wel ja, kunnen, ja. maar het is misschien minder leuk. Uh, mensen aan zijn leeftijdscategorie zijn er altijd te vinden. Want heel veel van mijn vrienden <kwijnt> willen dat ook graag doen. Ja. Het hele punt is alleen, probeer in elke leeftijdscategorie... maar een maatje te vinden. En dat is niet echt heel makkelijk of zo. Uh, um, basically, uh, zouden, uh, mensen die dat zouden willen... Uh, ...vriend worden van een statushouder... ...die zouden zich uh, kunnen wenden tot de pluspunt. En dat is hela Honders. Ja. Yeah. En daar uh, kan je opgeven en dat is... Uh, da, ...daar zoekt men wel uit wie bij wie past. So you are asking for a lot of friends? Yeah. <laughs> um, what are you doing uh, if you're not studying? Uh, What's I love your hobby? My hobby is basketball. Basketball. So, we basketball. so you play already with the Lions? and um, No, not already uh, Maybe I will He's going to uh, play there If he accepts me He's not really sure, but he wants to Okay Okay. So first you go and have a few over there And uh, yeah. we'll see how they play basketball yeah. Did you play basketball in Syria? Yeah, I was playing when which, I Which level? Uh, in the in <laughs> professional. Uh, professional Professional level But for my age Yeah, okay, okay. Yeah. yeah, they do I it in Holland in, in ages Yeah, yeah, yeah. That, that okay. yeah I was playing basketball when I was Five years, um, six so years So probably the Lions is going to pull you in <laughs> And give you a contract or something yeah, they, they need you <laughs> um, When um, do you expect to move to the Flamings now? I is it just paperwork? Yeah, after the paperwork uh, I don't know exactly de kei moet My nog uh, veel papierwerk afrekenen met uh, ja, ja, de spalier. Dus, hey, het, het, het loopt helemaal anders. Ja, het is wel uh, aan de gang, zeg maar. Oké, okay, nou, uh, Fadi, thank you for your explanation and coming to the thank. studio. Erik, ook ontzettend bedankt. En mensen die uh, vriend willen worden van, meld je tot hella handels in het pluspunt. En uh, zij wil je koppelen. Thank you very much. Thank you. I will thank, thank, you thank you all you the family. people uh, who make me here now. En okay. Erik. En Erik ook. You. Dank je wel. Thank you. Thank you, Fadi. Ik lees op het programmablad de missie van Conny Lodewijk ja. is voltooid. Dat ja. vind ik wel een krasse uitspraak. Aangesproken uh, Lisa <lacht> en Conny, welkom. Um, de een is de jeugd en de ander zegt net dat ze 65 is... en daar een, een, een, nog ah. steeds een dansgroep mee hebt. Uh, dus we hebben het uh, over Conny Lodewijk en Lisa <lacht> Havelaar. Havelaar. Um, Connie heeft uh, alles eerder gezegd. Ik stop ermee. Dus daar moest ik ook een klein beetje lachen toen ik het uh, interview in de Haalsdagblad uh, las. Maar ik, ik neig nou toch uh, uh, te zien dat je het echt uh, over gaat geven. Um, is dat moeilijk? Want in het begin hebben we het daar eens over gehad. En toen, uh, toen stopte hij ook. En toen kwam Roy. En die zei van: Ja, uh, Connie, ik, ik, ik, ik trek het niet. Kan je me helpen? En toen ben je weer vol ingeplonst. Volgens mij weet je alles al. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> nou, ik, uh, ik leek een beetje op Heintje Davids. Dat die klopt. heb ik uh, niet ja, gebruikt. Ja, ja. ja, dat dacht ik wel, maar ik denk, waar ben je even voor? Nee, uh, de bedoeling was inderdaad dat ik... Uh, ik ben er gestopt, dat klopt ook wel. En uh, inderdaad, Roy, die kwam uh, naar me toe van... Uh, kon, zou jij uh, een ballet uh, les willen geven voor kleintjes? Want dat was op dat moment nog niet in Zandvoort. Dus vandaar uh, mijn uitdaging. Maar de bedoeling was dat we het op zouden zetten, Dens. En de bedoeling was dat er toch een andere, jongere docent zou komen. En die heb ik nu gevonden, en dat is Lisa Havenaar uit Haarlem. Hoe vind je Lisa? En niet hoe ze er netjes uitziet met een prachtige kapsel... maar hoe heb je haar gevonden als leraar? Als lerares? Ja, lerares. Ik zou je vertellen, ik kwam toevallig bij een collega op de site... en toen dacht ik van, nou, ik ga het gewoon proberen, ik ga gewoon bellen. En ik heb gebeld. En zij zei, nou kon. ik heb uh, iemand stage lopen. En uh, misschien kan je haar vragen. Dus we hebben haar een e-mail e gestuurd. En de reactie uh, was voor Roy fantastisch. Toch, Lisa? Ja, zeker. <laughs> uh, Lisa, ik hoor, kon je stage zeggen. Uh, loop je nog stage? Ben je afgestudeerd als uh, onderwijsres? Ja, ja, ik ben afgestudeerd. Ja. En uh, hoe word je danslerares? Hoe bedoelt u? Nou, Ik heb de opleiding bij Lucia Martens gevolgd. Ja. En, en dat, is, dat is wat het is. En dan word je losgelaten en dan mag je je eigen, zoals Connie dat ook doet, expressie erop loslaten. Ja, klopt. En um, uh, inmiddels ben je daarmee begonnen al, in, in, in Zandvoort. Ja. En doe jij alle groepen van, van, van jeugd tot, tot oud? Uh, nou, nu is, uh, zijn er leerlingen van uh, drie tot en met uh, negen. Dat is de, de, de brekket nog? Ja. Uh, ja, dat is nu nog. Maar het kan uitgebreid worden, natuurlijk. Was dat ook jouw uh, jou insteek? Uh, dat je met jonge kinderen wilde werken? Ja, absoluut. Ja, het is altijd mijn passie geweest om met kinderen te werken. En uh, ook dansen met passie. Dus het was het mooiste om dan een dansles te geven. En kinderen ook uh, ja, voor te bereiden op een uh, toekomst in de dans. Heb je zelf ook een ballet op? Ja, dat zei ze net, hè? Lucia Martens en Marten oh, nog dus andere... Zo, ja, ja, Martens en nog andere stages heeft ja? ze gelopen. Ja, klopt. Ja. Lisa, Lisa is nu niet zo'n makkelijke praatser, maar... Laten we maar gaan, gaan in, dat de, dat in de, de les. In de, <laughs> de, de les Komt helemaal goed. Waarom komt me dat niet zo bekend voor? Maar ja, Lisa, die... Je hebt je balletopleiding voltooid en je vindt het leuk om les te geven. Dus dan kom je... zo van Ik vind het interessant om met jeugd te werken. Is dat... Een stuk anders als, als uh, uh, mensen van rond de twintig? Ja, dat is ook wel een groot verschil, ja. Ja, ze zitten op een ander niveau. En dus uh, met de kinderen moet je veel met de verbeelding werken, met, uh, met de inspiratie die ze hebben. En uh, met een inlevingsvermogen is heel belangrijk. En uh, dat te ontwikkelen ook. En ze hebben natuurlijk eigenlijk uh, niks. Ze komen bij jou als uh, puur en blank en jij Proof. gaat ze vertellen. Maar ze ook het beste, want ja? als ze al dingen hebben geleerd, moet je ze ook weer afleren. En als ze nog helemaal nieuw zijn, dan hoef je ze niks af te leren, alleen maar bij te leren eigenlijk. En ze dan verder te ontwikkelen. Ontwikkelingen van de creativiteit ja. van een kind ja. is heel belangrijk. Musicaliteit. Dus de eerste ja. paar ja. jaren zijn eigenlijk het belangrijkste en die vind jij ook het leukste dan? Um, Hoe ho lang ben je al begonnen in Zandvoort? Nou, dit is. Uh, nou, maar <laughs> mijn intro. Zo, ja. <laughs> ja. ja, vier weken. Ja, ja, ja. ja. En dat zijn ook vier lessen? Uh, proeflessen heeft ze gegeven, ja. ja. ja. En het is echt heel, heel goed gegaan, dat meen ik echt. Supergoed. Nou goed. ja, ik ken jou als criticus. Ja. Dus. Uh, oh. ja. Mag ook wel eens worden. Bob? Ja, natuurlijk. Ja, nee, kijk, uh, jij zal je mening niet onder stoel of bank stellen. als nee. iemand dat niveau niet hebt wat jij uh, wil zien. Maar ja, Roy is natuurlijk uh, de, de, de directeur van Onea Dance. Oh. Dus nou. hij moet beslissen. Ik heb een zeer maar, betrouwbare bron uh, dat Roy voor 100% naar jou luistert. Ah, ah. Ja. Um, dus dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Jij bent nu echt. Uit de, de, de, de klasse die Lisa doet, hè, uit de, uit de kinderklas. Kinderles, ja, ja, uh, Je doet nog wel wat uh, met ouderen, want ja. stoppen voor jou is heel moeilijk. Nee, het is een virus, hè, dat gaat ja. uit over. Ja. Ja, dat zeg ik altijd. Denk je dat jij ook zo besmet gaat raken, Lisa? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. Ja, ja mijn dans is het nu allemaal passie, dus het wordt alleen maar. Uh, Als ja. je nou. Uh, je geeft les aan, aan, aan de jeugd. Ja. Maar je dans zelf ook? Nog? Ja. Um, uh, is dat anders dan? Want je, je gaat eerst lesgeven en nu moet je ook nog zelf dansen. Of zet je dan de knop om van ik ben klaar met lesgeven. Ja. Ik ga nu mijn eigen ding doen. Ja. Gelukkig wel dat ze het doet. Ah, dat, ik, Gelukkig ik, wel dat ze les maar, blijft da, volgen. Want da, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ik dat ook, want ja. als je met je kop bij de kinderen bent. Dan wordt het dansen natuurlijk moeilijk. Maar je eigen passie kun je ook weer uitdragen aan anderen. En ik, ik vind die knop zelf eigenlijk niet zo groot. Nee, oké. Okay. En bij, ja. bij, uh, bij wie dans je nu? Ik dans nu bij niemand. Ik dans nu gewoon voor mezelf. Je gaat lekker ja. even een beetje. Moet je als je les geeft uh, zelf in de groep dansen? Uh, wel bij de kleintjes. Dan dans ik. Ja? Hoofdzakelijk maar gewoon dans ik mee. Nou, dat is niet op je op je uh, leeftijdsniveau zullen we zeggen. Nee, dat wil ik niet. Je, je dansen. <laughs> nou, ja. Ik kan, kan me dat zo voorstellen dat je als begeleiden en voor te doen en ja. ja. Nee, ik denk even aan een ander beroep. Als je iets moet bijbrengen, moet je zelf ook heel erg bezig geweest zijn met dat beroep. Oh, jij bedoelt als een professionele danser, ja. dat bedoel jij. Ja. Nou, je hebt natuurlijk uh, professionele uitvoeringen. Dus uitvoering, uitvoerend dans, laat ik ja. het zo zeggen. En je hebt natuurlijk degene die voor docenten kiezen. Ja. Nou, zij heeft voor docenten gekozen, want ze wil graag werken met kinderen. Ja. En dat is natuurlijk dat is heel iets anders dan dat je een uitvoerend danseres bent. Dus ik kan me wel voorstellen dat je daarvoor kiest en dat je passie daar helemaal naartoe gaat... en ze wil zoveel mogelijk uit de kinderen kunnen krijgen. En, uh, en dat doet ze ook heel goed, want ik heb het gezien. Ja. Echt, ik heb het gezien. En dan ben ik er zo blij mee... dat ze gewoon verder kan gaan met dat soort dingen. Maar daaruit, de kinderen... Kijk, kijk niet elk kind hoeft een danseres of een danser te worden. Dat hoeft helemaal niet. Nee. Het is al heel belangrijk voor, voor de houding... En, en lichaamshouding, want vroeger was het altijd zo... het hoort bij je beroep. Ja. Muziek en dans. Dat toevallig vertelde ik nog aan Lisa net. Een artikel was een man in die zei van... Hele leuke man om te zien. Ik denk zo, zo. Hele leuke man. Die zei zo van... Ik zie liever een lelijke vrouw in een mooie jurk... dan een hele mooie vrouw in een spijkerbroek. Toen dacht ik van... Ja. Charme, ja. die ja. kan je uitstralen ja. met houding. Ja. Houding. Dat is, ja. dat is, vond ik, zo'n goede. Ja. En je hebt er toch je hele leven wat aan. Kijk, dat toch? Ja. Ja. Ja. ja. Absoluut. Ja. En hoeveel kinderen zijn er die er nu les hebben? Wordt die groep groter of... Kan die groter worden? Of kan zonder meer groter worden. Ja. Ja. Ja. En we hebben al heel veel proefkinderen gekregen. En uh, oh, veel daarvan zullen waarschijnlijk ook blijven. Dus uh, het zeker uitgebreid. Kinderen. Um, verschillend, ja. Vanaf drie? Vanaf drie, ja, klopt. Tot negen. Is dat een... Uh, is dat een, een, een, een hoort zich het voortverhaal uh, ja. kinderen vinden het leuk om dansen. Neem een vriendinnetje mee, neemt die ja. mee. Er is een hoort zich het voortverhaal. Uh -huh. Meestal wel. Meestal, meestal ook wel, maar dat ja. Wel. Ja, meestal wel. Natuurlijk. Ik ben het wel, oh, ik vind het zo leuk bij je zo op te gaan. Ja, precies. Mee. en dat is toch juist het leuke ervan. Als je, uh, kun je, kun je, als je die passie zo goed over kan stralen naar een, klein, naar een kind toe. Wordt het groot. Dan wordt het natuurlijk veel groter naar de volgende. En dan hmm. na de volgende. Zo gaat het, Zo werkt dat gewoon. Um, je bent nu uh, vier lessen bezig, zeg maar. Uh, de aantal kindjes dat hebben we al genoemd. Als er nu uh, kinderen bij willen komen, waar kunnen ze zich uh, opgeven? Dat kunnen ze bij Roy doen? de website staat zijn telefoonnummer ja, is een e en e-mailadres. onairroy.nl En het telefoonnummer? On onair-dans.nl Daar kunnen uh, mensen kijken hoe, uh, hoe het een en ander loopt. Nou, en ik ben er ook nog even op de achtergrond hebben. Cornu wij kunnen ze ook kijken. Connie Lodewijks, die ja. loopt door het dorp en die kan je gewoon aanschieten. Ja, kan je ja. gewoon aanspreken. Helemaal goed. Je ja. um, hebt natuurlijk ook bij Connie gekeken, neem ik aan. Ja. Um, ga jij iets anders doen of ga je dezelfde uh, ja. dingen voortzetten? Ik kan mij namelijk voorstellen dat elke uh, lerares zijn eigen creativiteit heeft. Ja, dat klopt. ik neem ik uh, dingen van haar over. En, maar ik heb het natuurlijk ook mijn eigen lessen. Je eigen manier van lesgeven. Je moet ook wel jezelf blijven. Maar uh, natuurlijk blijf ik wel een beetje... in het voetspad uh, voetspot van uh, Connie. Mm -hmm. nou, ik hoop wel dat ze zichzelf blijven. Want oh, ik was al streng. Ja. Ja. Dus uh, nee, ja, nou, ja, ja. Nee, Dat is hij niet. Maar wel heel gericht. En dat vind ik zo goed Ja, Niet... Het is niet zo dat twee leraressen dezelfde stijl moeten volgen. Nee, nee, je niet eigen inbreng eigen, hoort er, eigen inbreng. er zeker in. Zonder meer. Ik vond het hartstikke leuk om even met je te praten. Ja, vond ik ook. En uh, mocht je uh, in, in de loop der maanden nog het leuk vinden... om uh, te vertellen hoe het gegaan is, kom dan graag langs. Conny, ook ontzettend bedankt dat je er was. Hard, Mag uh, ik nog iets uh, vragen, Ja, connie? Wat ja. ga je nu doen? Uh, wat ik nu ga doen? Ik heb uh, in ieder geval... Oh ja, woensdag ga ik naar, uh, gaan we samen met Roy. Met een met groepje van vijf. Gaan we naar het KNC, koninklijk conservatorium, Gaan we kijken naar een oud-leerling van, uh, van mij. Die, uh, o, ja. die eindvoorstellingen. Daar ga ik naar nou, Fabienne gaan we kijken. Leuk. En later gaan we kijken. En, uh, en dan daarna uh, ga, uh, uh, ga ik op vakantie. In september ga ik vakantie. En dan in... Ik hoop. ik hoop. En dan begin ik natuurlijk weer met je ouderen. <tie> ja, ja. Dat is uh, eind september, oktober. En dan ga ik op vakantie met mijn man. Gezellig. Ja. Nou. Dus het is gewoon genieten... Heerlijk toch? Ja. En af en toe laat ik wel een neus zien bij O'Neill Dance. Dat hoort gewoon erbij. Kom je, je toch even, even, je met te... even, even je op je banken met, Even meteen ja, tussen de deur, ja. ja, ja. ja, ja. ja. ja. Ik wens jullie heel veel plezier. Ontzettend ja. bedankt voor de ben. komst. Dank je wel. En we doen nog een klein Dankjewel. muziekje en daarna doen wij bedankt. de agenda. Ja. ja. ja. Nou, zo makkelijk. Uh, we hebben nog tot 15 juli uh, is er een hele leuke schilderijen-expositie... van Annie Gortzak bij Pluspunt. Ja, de, uh, zo, je hoort, we zijn rap met de agenda begonnen. En ik zal hem even doornemen, omdat we wat, uh, wat weinig tijd hebben. Er is natuurlijk nog uh, expositie Amsterdam Beach in het Zandvoort Museum... de pop-up die vorige week geopend is. Ja. Van 25 juni tot uh, 21 augustus is de zomerexpositie uh, Joods Zandvoort in beeld... Een prachtige expositie in ja, de dus protestantse kerk. Ja. En die is woensdag, zaterdag en zondag van 2 tot 5. Ja, en dan hebben we, we hebben het net al gehad. Hè. Uh, we hebben, iedere vrijdag is er een toeristenmarkt op het Gasthuisplein van 4 tot 10 uur s'avonds. Dit hele weekend staat in het teken van Alitalia Zandvoort. En dat betekent dat er vanavond uh, muziek gemaakt wordt op het Raadhuisplein. En als het goed is komen er nog wat raceauto's uh, oh, bij ja. het casino te staan. En morgen op het circuit natuurlijk. Ja. En dan hebben we uh, 5 juli is er een ruilbingo van ook samens heel leuk. Voor elke volle bingo kaart mag u iets ruilen op de ruiltafel. Neem dan zelf iets mee van huis om te ruilen. Dat is wel Koste, grappig. Ja, dat is een leuke. <laughs> Kosten 2,50. Dat is inclusief koffie, thee en de bingo kaarten. De aanvang is 2 uur. Wij ja. ook Zandvoort, Flemingstraat. Dat is, uh, is weer heel gezellig. Volgende weekend is het Dutch National Racing Team... 12 uur race op het circuit. Ja, Dat is altijd wel uh, goed om te zien. Ja, en 10 juli is er de, ja, de zomermarkt weer ja. he, in het centrum van uh, 10 van, tot 6 uur. Ja, en uh, dan uh, het weekend van de 15e tot de 17e... komt het Duitse geweld weer naar Zandvoort. Ja. De DTM races en daarbij uh, zijn ook wat uh, activiteiten... zoals Ton Arius ons al verteld heeft... Ja. En uh, dat is het eigenlijk wel voor uh, deze week. Wij gaan eruit, want er komt straks een programma... met onze Antilliaanse vriend Roberto. Um, Kasper, ontzettend bedankt voor de regie en uh, de techniek. Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en jij natuurlijk ook, Gerry, Bedankt voor de ja, het uh, redactie. Ja, ik niet zo bij stem, maar... Voor de, uh, voor de uh, mooie onderwerpen. Ja, <laughs> uh, dankjewel Ben Veld. Uh, en wij wensen iedereen gewoon een prettig weekend. En tot de volgende keer. Dankjewel.